ben nog iets vergeten. Ja, ja, dat is... probeer ik te zeggen. Maar ja, ja. ja, maar uh, jij was ook zo druk bezig, uh, vriend uh, Marcus. Dus ja, uh, ik ben bezig het programma te verbeteren. Uh, ja, uh, welk programma? Kijk, dat deze moet je, ja, die moet je uh, hebben en dan moet je Trekje 4 uh, ook uh, hebben. Nee? nee? nee als die als die andere... ik hier sta, dan pak uh, jij die andere. Dus. Nou, ook, ook wat mijn single wordt. Ook goed. Uh, Excuus voor uh, de, de. wat iets wat uh, gehaaste opening. Maar dat heeft ook uh, weer een beetje zijn uh, reden. Maar dat, uh, daar komen we wel vanzelf wel uit. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Alternative FM. Uh, we hebben net uh, kunnen luisteren naar Tim van Doorn van het album uh, Our nee, The Minor Side Effect. De, dat is het album wat hij gemaakt heeft. Uh, het nummer wat je hebt uh, gehoord uh, was Easy. Daar begonnen we dus mee. Het is uh, niet zomaar uh, dat we uh, hier zitten tussen 8 en 10. Uh, ten eerste leiden we hier twee uh, mensen op. Dat is uh, heel erg leuk. Die kunnen, uh, want als je op een gegeven moment op de webcam meekijkt... dan dus, uh, staan er twee heren ja, mee Hebben ze druk kijken. hier? Ja. Normaal gesproken zitten we hier uh, met z'n drie, hoor. Uh, <laughs> dus, uh, uh, maar goed, en we hebben ook een gast. En dat is Mirjam West. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Uh, jou heb ik ooit uh, gezien uh, onder het mom The Canemar Angels... Samen met uh, Suus de Groot en met uh, yeah. Fabian de Dammers. Daar heb ik je toe gezien. Dat was in uh, de wagen in Haarlem, als ik me niet vergis. Oh, dat is alweer yeah. uh, bijna, nou, bijna twee jaar terug. is dat Ja, ja. Yeah, yeah. In februari. O, het ijs ja, was net uh, jaar, een februari. beetje aan het wegsmelten uh, op, uh, op die avond. Dus, uh, maar toen heb ik je uh, zien de spelen. Oh, leuk. Ja, met uh, de piano. En, uh, dus dat, uh, dat was de yeah. e allereerste keer dat, uh, dat ik je heb uh, gezien. Ik heb je ook zelfs nog uh, gesproken. Maar ja... Het kan natuurlijk zo, uh, zo zijn dat, uh, dat je dan op een gegeven moment zoveel mensen ziet, heb ik ook hoor. Dus <laughs> dat je dan op een gegeven moment uh, denkt van uh, ja... Uh, Oké, okay. dus dat, uh, dat is een beetje het uh, verhaal van uh, Mirjam West. Uh, je hebt ook volgens mij nog meegedaan aan dat schrijven op dat eiland, geloof ik, hè? Ja, dat, uh, klopt, de, de, de Island de, Sessions. Da, ja, precies. ja Was Daarvan ken jaar. ik uh, Fabiana en Suus ook, ja. Oh ja? Ja, we ja. hebben toen met z'n drieën een liedje geschreven. ja en toen, uh, ja, toen leek het ons leuk, dus om dat uh, ergens te gehoor te brengen. Dus ja. toen besloten we met z'n drieën uh, een optreden te doen. Ja, en Eigenlijk. daarna heeft uh, Menno Timmermans, uh, Menno Timmerman moet ik zeggen, die heeft op een gegeven moment bedacht: de Kennermer Angels. Zo heeft hij dat uh, <laughs> naar buiten toegebracht. Ja, dat is ja, waar. Uh, ja, ook, ja, zo had ik dat uh, en toen zei hij: ja, maar dat heb maar ik is... bedacht. Dus, uh, dus ja. Zo maar is Haarlem ook Kennermerland dan? Oh. Ja, oh, ja oh. zeker wel. Uh, we <laughs> hebben zelfs een programma hier bij CFM uh, lopen. Uh, wij zijn dan natuurlijk CFM. Dat heet Zondag in Kennemerland Oh ja, oké. Okay. Dus, uh, weer wat <laughs> <niet zomer>. geleerd. <laughs> dat is niet ja. zomaar. Maar ja. jij komt uh, hier oorspronkelijk ook uit de buurt, hè? Ja, ik kom ook uit Haarlem. Je komt uit Haarlem. ja, ja. Uh, Woon je er nog? Nee, nee. ik uh, woon nu in Amsterdam. Ja, dus dat is ja. weer eventjes uh, een stukje verder ja, ja, en ja maar heb je nog nog heb... Dicht, dichtbij ja, genoeg. ja maar je hebt nog iets wel met Haarlem of niet ja zeker ja, ja. Ik, sowieso uh, heb ik er een oefenruimte mm -hmm. en uh, nou ja, mijn ouders wonen er natuurlijk nog en uh, ja ik, ik vind Haarlem ook erg leuk ja, ja en ik, ik zing binnenkort weer in de waag dus oh, dat vind dus, ik heel ja, leuk ja, ja, ja, ja, dus ja. ik blijf wel ergens terugkomen. Ja, je komt altijd wel weer uh, weer terug ja. uh, goed maar je hebt ook een uh, je hebt, uh, toen de tijd had ik een EP van jou uh, gekregen. Dat was, ja? toen, dat was toen tijdens dat optreden van De Waag. Uh, maar dat EP'tje, dat gaan we vanavond niet meer draaien. Nee, dat is oud nu. Dat is heel oud. Ja. <laughs> uh, want ik weet dat jij nog ontzettend veel belangstelling had toen, ik weet niet of dat nu nog is, voor de jazz. Ja, ja, ja. ja inmiddels is het ook wel veel uh, ja, blues en ja. country. Ja. Maar jazz ook nog zeker, ja. ja. Want wat dat is ik... je achtergrond? Um, ik denk vooral jazz ook. Toch, toch wel, ja. Ja, nou ja, zeg maar daarvoor luisterde ik ook wel heel veel bluesmuziek. Mm -hmm. uh, veel Nina Simone en Tom Waits en Ray Charles. Ja. En toen heb ik uh, Consortium gedaan uh, richting jazz. Dus toen kwam echt die Billie Holiday, Sarah Van, uh, kwam dat er echt heel veel doorheen natuurlijk. Ja. Maar nou. nu ben ik weer wat terug naar... Uh, wat ik daarvoor luister ja, ook okay, zo dus, en, en leer, dus zeg maar. meer, dus meer een beetje toch weer een beetje meer de popkant op. Ja, of, ook nou, zeker ah, okay. wel. Ja. Uh, je noemt noem dus Nina Simone. Ja. Uh, ik heb een aantal mensen uh, op Facebook uh, die ik uh, ken die zijn helemaal weg van Nina Simone, juist omdat ze dus bepaalde dingen durfde die anderen niet deed. Nee. Ja. Is dat ook een beetje de aantrekkingskracht? Uh, ja. best, uh, voor jou. Ja, absoluut wel. Ja, zij. Uh, ja, ze heeft zo'n enorm krachtige manier van zingen. Hmm. En ze, ze deinst eigenlijk nergens voor terug. Dus, ik neem aan dat, dat jij uh... nog iets bij je hebt van Nina Simone. Ja, ja. <laughs> zeker ja. Dan gaan we straks uh, gaan we iets uh, draaien van uh, Nina Simone. En ik denk dat wij daar heel veel mensen een plezier mee uh, gaan doen. Um, ook leuk, want uh, jij hebt me toen niet gezien, maar ik was er wel. Dat ja. was bij de albumpresentatie van uh, Rupert Blackman. Oh, ja. In Echo, eerder dit jaar. Ik dacht, in maart is die, uh, is die gekomen met dat album. En toen heb jij ja. daar, geloof ik, één of twee nummers meegedaan. En ja, in het voorprogramma nog gestaan. Klopt, ja, ja. ja. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Ja? Ja, het uh, was heel verrassend ook. Want ik, uh, meestal is een voorprogramma een beetje dan is het een beetje rumoerig. Ja. En uh, het was toen opeens doodstil. Dus we hadden... Ja, het was heel erg leuk. Ja, dus ja. Iedereen luisterde en het was heel, uh, heel knus. Wat maakt Robert Blackman zo uniek? Um, vind ik wel even leuk om eens even ja, te vragen. Ja, hij <laughs> um, ja, heeft een soort van... Uh, ja, toch echt een beetje die Britse... Uh, stijl Ja, ja? ja dat, dat vind ik wel bijzonder, ja. Dat hoor je niet zo heel veel in Nederland, toch? Dat echt... Uh, nee. Nou, hij heeft ook toen... Beentjesachtig. Terwijl Beentjesachtig, je wel een, ja. een songwriter is. Zeg maar. ja, ik, ik weet dat het een hele onderhoudende avond is uh, geweest. Uh, op die avond. En dat hij op een gegeven moment ook zijn bassist. Ja, het is de laatste keer geweest dat ik hem even gebruikt heb. Uh, want de bassist die uh, zette op een gegeven moment ergens te laat in. En, uh, oh ah, ja. Excuus, excuus. Ja, excuse, excuse, ja oh. maakte, uh, dat was een Brit, beetje Britse humor. Had die, had ja, die, uh, ja, ja, dat ja. heeft hij zeker al. Ja, ja hè? Ja. Uh, ken je ook het verhaal <laughs> dat, dat die, uh, hoe hij gekomen is hier in, uh, in Nederland? Nee. Nee, nee ik je, is dat je je mooi even vertellen? mooi vertellen? Ja? Uh, hij kwam niet meer met, met een bundeltje kle uh, kleren onder zijn arm en, en een gitaar. En toen is hij gewoon op straat uh, staan spelen. En, uh, Echt? Uh, ja, en uh, ah. toen heeft uh, Anouk, die heeft hem toegezien. En die heeft gevraagd van, wil jij in het voorprogramma voor mij uh, staan? En zo is het. Ja, alleen hij heeft niet in het voorprogramma geloof ik gestaan ook, uh, daadwerkelijk van Anouk. Maar op een gegeven moment is oh, ik... wel zijn naam gaan circuleren ja. door Anouk. Dus dat, zit, er, ah, dus dat uh, zit erachter. Zo is ja. uh, Rupert Blackman een beetje in het Nederlandse uh, circuit terechtgekomen. Ja. En uiteindelijk dus opgepikt uh, Menno Timmerman. En die, uh, ja. die heeft hem dus uh, verder begeleid. Ja. En over hem uh, gesproken. Um, ja, een van zijn mooiste nummers vind ik uh, van het album The Lights of Home. Is uh, dit uh, nummer. En dat nummer dat heet Run Away With Me. A train ride through the hillside till we find a place where we can be we lost but found, bound but free. So run away with me. But let's leave this old town in the dust. Let's get on back.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 was a savior of six foot of bad behavior Long, long curly hair down to her thigh Oh, my mother Sun starts to burn understand the sun starts to burn understand Zo'n zo rauwe gitaar wat, wat, wat eronder zit in uh, dit nummer Salinas van uh, Laura Marling. Uh, voluit heet ze Laura Beatrice Marling. En het, uh, daarvoor hoorden we Rupert Blackman met uh, het nummer Runaway With Me. Straks gaan we nog, uh, nog iets uh, draaien van uh, Rupert Blackman. En dat, uh, dat kan ik nu alvast uh, verklappen wat het uh, wordt. Want dat heet Hard Don't Fail Me Now. En dat heeft uh, te maken met onze gast van vanavond. Uh, Mirjam West... Ja, dat is meer dan de oer en de aas. Daar heb je Iets altijd, meer, ja. Daar heb je wat meer teksten. Uh, maar dat, uh, we, we, we kunnen nog wel even kort over Rupert uh, hebben. Maar Rupert heeft ook uh, meegedaan aan jouw single, hè? Die, ja, klopt. Ja, ja. Die, gaan we zo, uh, die gaan we zo draaien. Uh, maar uh, Laura Marling, die hebben we net uh, gehoord. Uh, ja. Dat, dat, er zit ook wel iets bijzonders aan als ik het uh, zo hoor. Er zit in, het is inderdaad folk. Dat is het uh, ja. zeker. Maar uh, er, zit, er zit ook iets van een uh, rauw randje aan. Uh, ja, zeker met dit nummer. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik vind het heel bijzonder, Loura Marling. Ja. Ja, wat, uh, wat is hier? Wat, ben jij ook een beetje beïnvloed? Uh, hoe moet ik het zien? Of uh, luister je er gewoon graag naar? Wat, wat, wat, wat is dat met haar? Um, ik. Ja, ik luister er heel graag naar. Ik denk ja. dat ik er daardoor ook wel door beïnvloed ben. Ja. Maar je zal zoiets niet nog bij mij horen. Nee? Nee. Nu denk ik, nee. nee. Maar ik heb wel wat liedjes die er een beetje naar neigen of zo. Ja. Zeker als je veel naar een artiest luistert... dan gaat dat vanzelf in je eigen muziek. Doorklinken. Ja, dan, dan, dan maakt het dus een onderdeel van je systeem eigenlijk. Ja, dan, ja, dan of je wil of niet, dan ja, gaat het ja. toch vanzelf uh, <laughs> erin. Ja, dus. Oké, okay, maar goed, uh, ze komt uit Engeland en uh, jij zei uh, van ze heeft ook iets uh, met Mumford's, Mumford en Sons gedaan. Ja, volgens mij. Ja, helemaal in het begin uh, zat zij daarbij, volgens ja. mij als backingvocalist Maar ja. ze is vrij snel in haar eentje verder gegaan. Ja. En, uh, uh, uh, inmiddels al het uh, vierde album. Dit is het derde album wat jij hebt meegenomen. Wat, wat ja. je zei ook van ik hol altijd even ergens uh, achter ja. iets aan. Ja. <laughs> ja. Ik ben altijd te laat. Ja precies. Ik dacht ook dat dit haar nieuwste album was. Maar ze heeft alweer een nieuwe uh, uh, die, die ik wel trouwens ken. Maar ja. dan heb ik toch nog in mijn hoofd. Uh, nou ja. uh, uh, Once I Was an Eagle. Dat is haar laatste album. Ja. Dit jaar verschenen. In ja. mei van dit jaar. Dus dat, uh, dat is het laatste album. Dus inmiddels al vier albums. Uh, ja, en ze is pas 23. Is dat? Uh, 1 februari 1990 is geboren. Ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad 23. Dus dat is uh, het leeftijds- en bouwjaar en we, van Marcus. Ik uh, kan zeggen ja. dat is uh, de, de maand en uh, de bouwjaar voor mij uh, ja. De maand. Ja, ja, jij, jij bent ik van, ben maar vier echt? jaar ouder. Uh. Vier dagen ouder, hè? Ja. Oh, jij bent van eind januari, geloof nee, ik. Nee. Vier dagen ouder. Vier dagen uh, uh, jonger. Vier, vier dagen jonger, zelfs. Ja, dat bedoel ik. Wow. Oh, ja. ja, jij bent in februari jarig. Ja. ja, vijfde. Vijfde. Ja. ja. Nou ja, dat, dat, dat is, het is mijn. Kenmerkend misschien wel een goed bouwjaar, denk ik. Want, uh... Nou, ja, mij moet je echt een microfoon stoppen bij de Nee, bidding, hoor. nee jij bent het leuk als, als we straks weer met live muzikanten. dan ben jij goed. Ik wil zeggen, ik heb voor <lacht> mij niks als muzikant weggelegd. Dat, uh... Nee, oké. Okay. Maar goed, uh, dat was even Marcus, die, uh, ja, want die komt hetzelfde jaar. Uh, <lacht> nog even over, over waar we het net over hadden: over, over uh, muziek en over uh, uh, het schrijven. Want uh, je bent uh, nu nog bezig met dat album. Of ben je nee, het al mee album klaar? Nee, ja. het album is echt klaar. Dit is niet je eerste album, geloof ik ook, hè? Jawel. wel. Wel? Ja. Ja? ja, hiervoor heb ik uh, één single gehad. Ja. Um, dat is al wel weer even geleden. Dat was The Cats Must Be Crazy. Ik heb hem ergens in mijn rug zat, oh, ja. maar Ja, dat is dat uh, van die EP die jij mij ooit hebt uh, gegeven. Ja, daar zit, zit uh, staat hij volgens mij op. Dus, ja, oh maar, ja, ja. ja dat, dat zal wel, ja. Maar die gaan we niet draaien. Want nee, uh, die is uh, echt wel wat oud. Nu. gedateerd. Uh, ja. Uh. ja, dat is echt wel. Uh, maar dat was de titelsong van, van een film. Ja. Ja. Ik kom Helsje met duizend armen. Ja. En zo ben ik een beetje begonnen. En daarna heb ik nog een keer twee nummers opgenomen... voor Unsigned van het MCN. Ja. Zo'n soort uh, project wat zij toen deden... Ja. Uh, met allemaal ja, een signed artiesten die dus uh, -niet, een beetje beginnend zijn. Niet, ja, niet getekend, uh, ja. uh, uh, independent, onafhankelijk. Ja, precies. Ja. Uh, dan ben jij eigenlijk ook zo'n zo onafhankelijke popmuzikant die uh, dacht: van ik ga mijn geluk beproeven? Uiteindelijk is dat opgepikt ook, hè? Want anders ja. kom je niet zomaar bij de Island Sessions terecht. Dan nee. moet je wel wat ja. kunnen, denk ik. Ja. Want hoe is dat eigenlijk gegaan? Uh, hoe ben jij bij de Island Sessions uh, terechtgekomen? Heeft uh, onder andere Menno Timmerman jou gehoord ja. en gezegd van uh, die moet ik hebben? Ja, ja, ja, ik kende Menno Timmerman toen al best wel lang. Ja. Uh, want die heeft mij ook aan die titelsong een beetje geholpen uh, ja. eigenlijk. Ja. Dat, dat ik leerde hem kennen en um, hij zei toen van nou we kunnen het liedje misschien wel bij die film krijgen en dat lukte zeg maar. Ja. En uh, toen heb ik hem een tijdje daarna weer niet zoveel veel gezien. Nee. Maar Toevallig, toen ik hem net belde, geloof ik, of ik kwam hem tegen... toen zei hij, oh, ik ben de Island Sessions aan het organiseren. Doe je ook mee? Dus ja, ja, ja. toen was ik daar opeens. Uh, <laughs> ja, dat, dat was dus van, van Bladehammer toen ja, ja. Uh, het management... Uh, ja dat, uh, dat is het, uh, het, het, ja, het, het label geweest, he, een samenwerking tussen Gerry van der Zwaard en, ja, klopt. En, en Menno Timmerman. Dat wat ja. moet ik even duidelijk maken, want anders uh, denken de mensen van waar hebben we het uh, over. Ja. Maar dit is, dat was een samenwerkingsverband tussen de twee uh, mensen die uh, een beetje in de, in de muziek hebben gezeten. Het management met name, ja. Menno Timmerman en Gerry van de Zwaard. Ja. En ik weet dat Gerry van der Zwaard uh, zich onder andere met het management bezighoudt van Coco Jones. Ja. Ja, klopt hè Ja. Uh, en nu uh, zit jij bij Gerry van der Zwaard. Ja. Zo zit het. He. Ja. Uh, er, zit, er is dus wat veranderd in, de, in dat opzicht. Uh, en hoe, uh, want, want Redline gaat, uh, gaat jouw album uitbrengen, toch? Ja. Klopt. Ja. So, waar is dat dan onderdeel van? Van Redline. CNR. CNR. Ja. Bestaat nog steeds. Ja, de ja, oudste Nederlandse uh, ja, ja, ja, ja, ja Want CNR was vroeger van, uh, van platenbaas Willem van Kooten en Joost en Draaier. Uh, alias Joost ja. en Draaier. Want dat was CNR vroeger. Uh, uh, ja, uh, oh. Ik weet dat de Stars on 45 van Jaap Egmond onder andere. De oude drummer van Golden Earring. Die hebben daar een uh, werk op uitgebracht. Oh, dat ja, ja. zijn die medleys uit de jaren tachtig. Zal je ja. in ieder geval even bijpraten hoe dat staat <laughs> ja. uh, Maar dat is een heel... Uh, en de Golden Earring heeft volgens mij ook daar nog wat werk... Uh, uitgebracht bij ja. uit CNR. Volgens mij heb ik daarnaast een gouden plaats of zo van. Ja, ja, ja, ja, ja, dat moet haast wel. Maar de muziek werkt natuurlijk heel anders dan toen. Want ik, had, uh, ik ben 30 jaar met radio bezig. Maar dan had je gewoon een vinyl. En tegenwoordig gaat dat niet meer zo. Dat is heel anders. Ja. ja. ja moet we, je nou als muzikant uh, dat, uh, dat doen? Moet je een mazzel hebben dat zoiets als... CNR jou oppikt en zegt van we gaan een beetje de promotie en dat soort dingen regelen? of. Nou, dat is wel heel fijn. Ja. Tenminste, ik ben er wel heel blij mee. Ja. Uh, maar er zijn, denk ik, heel veel manieren om het te doen. Ja. Eigenlijk, jij, ja, een beetje, ik denk gewoon veel spelen en ja. toch zorgen dat. Want dat heb je ook gedaan? Uh, ja. ja. Ja, daar begint het in ieder geval wel mee ja. ook. Want anders dan kennen mensen van een plaatsmaatschappij je natuurlijk ook nog niet. Nee. Dus toch. Um, ja, heel veel in beweging blijven ja. in, in de muziek. En, uh, en ja, ik heb wel het hele album ook zelf al opgenomen daarvoor. Ja. Zoals dat ik dat al gewoon had, zeg maar. Ja. En, um, en toen, heb ik, toen zijn zij aan boord... of ben ik aan boord bij hen gegaan. Ja, ja, ja. Ja. Eigenlijk heeft, heeft het werk... wat jij gemaakt hebt... Heeft zichzelf eigenlijk verkocht. Zo ben jij eigenlijk... Of ja, manier, een beetje ja. wel. Ja. Ja. Ik denk niet dat, het was, dat ik bij hun had getekend... dat nee. ik nog geen plaat had. Zeg nee. maar. Dan, nee, is... dan was het zo ver van... wat we nog allemaal moesten gaan doen. Ja. Uh, je, werkt nee. niet alleen, uh, je hebt niet alleen gewerkt... Aan, uh, met, uh, met dit album. Daar hebben een aantal mensen ook aan meegedaan. Ja. Uh, heb je ze zelf uitgezocht? Of uh, uh, kwamen ja. er ook mensen gewoon met idee van die zou je moeten, moeten, moeten neerzetten voor dat? Dus ja, drummer, absoluut. Ja, ja? Ik heb uh, Bart van Poppel die heeft het geproduceerd. Ja. En um, ja, hij heeft eigenlijk vooral de, de muzikanten weer uit zijn kennis hij gemaakt. gehaald. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe was dat werken? Uh, aan dat uh, aan album met, met deze mensen? Ja, heel leuk. Ja? Ja, echt een heel leuke ervaring. Ja. Het is ook, ja, ik, ik ben er ontzettend blij mee hoe het, hoe het is geworden. En, ja. Uh, ja, ik vond het ook heel leuk om er heel open in te staan. Als ja. Want je hebt natuurlijk als, je, als muzikant en als je alles schrijft... heb je al al je eigen ideeën. Ja. Maar het is ook juist heel leuk als mensen dan weer met nieuwe ideeën... Daar, daarbij komen als ja. het ware. Niet je oude weg doen, maar nog, nog meer bijdragen als het ware. Uh, uh, uh, want volgens mij uh, is het ook het kennis delen denk ik ook heel, uh, ja. heel belangrijk in zo'n proces. Ja, want anders dan, dan, dan stopt het weer ofzo, ja. Terwijl je kan ook nog... Ik ben eigenlijk zelf enorm gegroeid ook tijdens ja. het maken van het album, zeg het, maar. Ja, oké. Okay, dus, ja, ja, de, de liedjes dus groeien en als zangeres ja. groeien dan. dan en is, Wat gebeurt er ja. dan als jij bezig bent met een liedje uh, daar neer te zetten? Gaat Bart van Poppel dan zeggen van... Uh, dat kan toch anders? Of, uh, of een van jouw uh, muzikanten die <laughs> op een drummer zit van... Nou, ik zou het zo doen. Uh, interpretatie, dat, dat, soort, uh, krijgen dat um, soort gesprekken. <laughs> ja. Nou, soms. Maar ja. we zijn eigenlijk uh, helemaal um, begonnen met... Met alles uh, pre pre-produceren in de studio. Mm -hmm. Dus we hadden al hele uitgebreid uitgewerkte demo's als het ware. Ja. En um, van daaruit zijn we echt de studio ingegaan... met de muzikanten om het live weer op te nemen. Om het echt goed op te nemen. Maar daarvoor hadden we dus al heel veel thuis gedaan. Want hij heeft, gewoon, hij heeft op zolder een zolderkamertje in ja. Amsterdam... Uh, heeft hij een soort van thuisstudio. Ja. Dus ja, er daar komt gewoon... iets bij me over. Gaat ja. door met je verhaal. Met de uh, met, met, uh, gitarist Robin Merlijn ja. hebben we ja, van alles zeg maar opgenomen als een soort van. Uh, demo's nog ja. eigenlijk. Maar wel heel erg met een nieuwe sound. En daardoor kan je er heel erg mee spelen nog. Omdat het nog niet ja. voor het, het is, echt is. Het is, het is, het is. het is ruw materiaal wat je even later zou kunnen bewerken tot iets nog mooiers. Ja. ja. Slijpen van een diamant. Ja. En grappig genoeg, sommige ja. dingen blijven dan ook. Maar het ja. meeste ga je dan opnieuw geen. Opnemen voor, ja, ja. Voor, de, voor het album. Ja. Zeg maar. Want het album moet natuurlijk heel erg uh, mooi uh, ja. Ja. klinken. Ja. Uh, nee, waarom kom ik, zat ik zo te lachen over de zolderkamer? Ja. Uh, uh, uh, in, een tweede, in een tweede leven met, heb, loop ik met een andere pet op het circuit van Zandvoort rond. Oudersportverslag even doen. Daar was ooit ja. een oud-perschef. En die zegt uh, van met het toewijzen van de media accreditaties. Hè, ja. want dan moest je, je moet altijd een kaartje aanvragen voor als je daar je, je werk moet doen. En, uh, en dan vroeg ik wel eens aan hem. zeg maar, waarom hebben die mensen dan uh, geen kaartje gekregen? Toen zei hij. Ja, maar dat zijn zolderkamerartiesten. Dus daar zat ik aan te denken. Ik moest daarom grijnzen. Dus, dat dus, zijn, de moest, beste, de, ja, dat zijn de beste. Goed, we gaan, uh, weer even, we gaan jouw single even draaien. Want dat lijkt mij heel uh, verstandig uh, dat we die uh, even laten horen. Ik, ik, ik zat net te bedenken hoe ik jou ging uitleggen. Uh, dat we weer een plaatje uh, jaar ja, ja, uh, dat, dat, Ik zag het ook een beetje. Het is tien minuten alweer, hebben uh, we woord uh, genomen. Dus we gaan weer twee nummers uh, draaien. Eerst de single van Mirjam West. Ja, de, de, de plaat waar maar één nummer op stond. Uh, de plaat vroeg, waar één nummer, nummer op stond. Uh,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 vooral uh, wat ik uh, wilde uh, jou duidelijk uh, maken, Mirjam. Want uh, ik zat even op uh, een Facebookpagina van, uh, van iemand uh, die ik uh, dan ken. Ja. En die had uh, echt uh, een, een verhaal van Nina Simone. Uh, niet alleen, dus een, een, een, een beetje een ruwe clip had, uh, had ze erop gezet. En uh, daarin was heel duidelijk eigenlijk uh, waarom Nina Simone uh, heel uniek. Uh, ze durfde dus bepaalde dingen aan wat anderen niet deden. Uh, ja. Uh, en dat is, haal ik ook min of meer uit de, dit nummer wat we net uh, hebben gehoord. Ja. Is, dat, is dat ook een beetje uh, dat wat jij ook met Dino Simone? Ja, ja, ze, ja ze zingt gewoon met heel erg veel uh, kracht en passie of ja. zo. En um, ook, ook als ze liefdesliedjes zingt, maar ook als ze. Dit is natuurlijk best wel een boos liedje eigenlijk. Ja. ja. Een, en um, ja, daar heeft ze altijd die, die soort speciale energie of zo. Het, het raakt je, raak je altijd heel erg. Ja. Nee, uh, helemaal, helemaal duidelijk. Uh, het, uh, de emotie zit, zit ook heel vaak... ook in uh, de nummers van Nina Simone... Uh, ja. uh, wel verwerkt... Uh, in dat, ja. Uh, dat, dat opzicht. Uh, ja, het is jazz. Daar kwam jij... Uh, oorspronkelijk ja. vandaan. Waar, waar, uh, waar, ja, nou, je hebt het al een beetje... aan het begin gezegd... Uh, wanneer je een beetje geswitcht... Uh, of tenminste waar, waar je de veranderingen... erin hebt aangebracht. Maar ja. blijft het een oude liefde, jazz... Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Maar er is ook zoveel leuke muziek. Dus ja. er, er blijven ja, echt... altijd nieuwe dingen bij komen. Maar de ja. oude die verdwijnen toch meestal niet. Nee? Nee, net ja. als dat je nog steeds de muziek leuk vindt... Van je middel... die je op de middelbare school leuk vindt. Ja. Ofzo, toch? ja. Zo ja dat dat ik luister hier ik. op de middelbare school ik, ook naar. Dat laatste, dat klopt wel. Uh, ik, ik als piraat zijnde uh, heb uh, dat wel eens meegemaakt... Uh, uh, dan draai je oude danceclassics. Uh, yeah. dat, dat is een beetje yeah. mijn... Nou, daar, daar, daar val ik nog wel eens op uh, terug. Uh, maar dat heb jij dus nu ook met, uh, met dit. Ja. Yeah. Uh, duidelijk. duidelijk uh, nou, we hadden het uh, onder andere over, uh, over het uh, proces net in de studio. Ja. Yeah. Uh, over, yeah. over het maken van het... Uh, hoe heet dat album eigenlijk? From Now On. From Now On. Ja. Yeah. Yeah. Uh, tijdens het uh, plaatje vroeg iemand... Uh, tijdens uh, het nummer van uh, Nina Simone vroeg iemand al van... Ben jij er al mee op de landelijke er al mee uh, te horen geweest? Met uh, de single? Ja. ja het uh, is een smiley. Uh, ja, op ja. Uh, Radio 2. Ja. Hebben we van de week gedraaid. Welk programma? De Staat van Stassen. Oh, zonder Stas van elkaar. Oh, als het goed is. Ja, stopt, ja. ja. ja. ja. Uh, radio 2, uh, is dat uh, een beetje ook voor jou een goed podium om die muziek uh, daar. Uh, ja, ik het denk goed? het wel. Ja? ja, ik denk dat het vooral Radio 2 zou moeten zijn. Hoe hebben ze erop gereageerd eigenlijk? Nou, heel goed. Ja? ja, ze vonden het erg leuk. En ik begreep ook de andere radiozenders ook. Maar daar viel het weer een beetje tussen wal en schip. Uh, ja. 3FM zal niet uh, zo 1, 2, 3 happig, denk ik. zijn. Nee, ik dat het is het dan weer wat poppy of zo. Ja, ja vrolijk. Ik, ik weet niet. Ik ga het je verklappen, maar ik heb, uh, ik heb een beetje een uh, mailverkeer gehad. En uh, ze zoeken toch altijd iets net, een beetje iets uh, van wat een klein beetje extra is. En dat. Ja. En dit is meer Radio 2 dan 3FM. Heb ik, ja. een beetje, ja. ik snap het wel een beetje. Ik begin het, ja, ik een beetje te begrijpen wel, ja. van, van waarom dat uh, op Radio 2 een uh, wat grotere kans heeft uh, om daar uh, onder te komen. Ja. Het is een typisch ja. wat, wat daar thuis hoort, dat ja. idee. Maar, ja, ik hoop uh, het. Uh, ja, uh, maar heb je ook. Uh, uh, hebben jullie. Ten, ja, het is misschien wel een, uh, een brutale vraag die ik uh, stel. Maar, uh, Wordt daar uh, ook aandacht aan besteed van waar kunnen we die single uh, het beste promoten? Uh, op die manier? Nou, misschien doen ze dat bij CNR, maar ja. niet, niet met mij. Of niet zo. met jou. Nee. Oké, okay, nee, dan ga ik het ook verder niet doen. Wij uh... hebben het niet. Uh, nee, ze gaan wel natuurlijk gewoon promoten. En er wordt een soort van nagedacht. Wat, wat is slim om te hmm. doen? En je wil natuurlijk graag dat zoveel mensen het horen, maar. Ja. Maar niet zo heel concreet van. Ik ga het, ik We richten ga het, ons hierop of zo. Ik ga het even over, over een ander boek gooien. En ik ja, zal nee. even gelijk ook die zandloper uh, in werking. Ze uh, dus kwamen hier al met de opmerking om die zandloper om te doen. Ja, daarom. Ja. Ja. Ja. Dus zal, uh, Kijk, hallo. Ik laat hello, jou het woord. In ieder geval, dus, uh, dus uh, dat is na drie minuten, dan, uh, dan is het einde oefening. Mocht je ja, de schuif dichtgooien. Uh, <laughs> ik heb even nog een andere vraag. Um, optredens in het land, doe je dat uh, met band of. Doe je dat soms ook wel eens solo? Um, met band vooral. Oh, met ja. band vooral. Ja. Uh, waar moet ik aan denken? Wat voor zalen? Um, nou, we zingen dus. Of we zingen. We spelen binnenkort <laughs> in de Waag. Ja. We zingen ook allemaal, ja. maar we spelen ook. Ja. Um, dus daar, de Waag in Haarlem. Ja. En um, daarvoor nog in Rotterdam. Uh, in Oude een Venster. Ja. En. Uh, ja. Dat zijn uh, zalen waar ongeveer 100, 200 man in uh, kunnen? Nou, de wagen is wel klein, toch? Nou, is, je, ik, als je in de wagen ja, staat, dan, sta dan, dan, je, dan ben je zo niet op, met de mensen. Nee. Dat gaat niet lukken. Dus. Nee, nee, <laughs> maar, nee, nee, dat is de, een klein die, die, Maar dat zaaltje, de zaal waar jij net, net uh, noemde... Dat woord, oude lantaarnfenst, ja, dat weet ik echt niet. Nee. Maar, je hebt, wel maar wat, een, ja. je hebt wel wat gezien uh, van Nederlandse zalen uh, waar je gespeeld hebt. Ja, dat ja. wel, ja. Ja. ja. Nou, heb ik me laten vertellen dat je ook in Amerika eventjes uh, gedivockeerd hebt. Ja, ja. Hoe was dat? Uh, ja, heel leuk. Ja? Ja, in uh, New orleans heb uh, ja. ik een tijdje gewoond. En ja. ik, ik studeerde daar eigenlijk ook op het, op het conservatorium... Ja. wat dan op de universiteit is daar. Ja. En verder heb ja, heel veel gespeeld. En ja. uh, naar concerten geweest. Of, of eigenlijk, ja, heb je daar heel veel... Oh, <laughs> nu de zand over. <laughs> <laughs> Als ik zelf erin te Ja, die zand wel bij jou wel in de gaten. Maar goed, ga door. <laughs> nee, je hebt, nou, je hebt natuurlijk heel, veel, heel erg veel live muziek daar. In, in, vooral in cafeetjes en... Uh, ja. ja, van die dansdingen en zo. Heb je ook, met, ja, ja, heb je ook gewerkt met, in New Orleans ook met muzikanten uit, de, uit die buurt? Of, uh, ja, nou ja. sowieso heel veel uh, muzikanten die ik via school kende. Mm -hmm. En ja, de, de scene zeg maar is heel erg open. Dus je, je kan eigenlijk met iedereen gewoon spelen. Dus ja. zo heb ik eens met Alice Marsalis op het podium gestaan. Ja. Een uh, ja, best wel beroemde jazzpianist. Ja. En dat, ja, dat gebeurt dan gewoon als je gewoon naar iemand toe gaat en zegt, mag ik een liedje meezingen? Meestal mag dat wel. Dat vinden ze heel leuk daar. Ja. Ah, is, dus dan... Uh, uh, uh, ja, dat, dat, zijn dat zijn lokale gro grootheden waar jij, uh, ja, waar jij mee gespeeld ja. hebt. Nou ja, hij is wel... Hij hij is wel, is wel, wel ja. Ja? ja, ik weet niet of je... Ken je wel, heb je wel eens van Bramford Marsalis? Of uh, Winter Marsalis? Niks. Nee. nee. Nee, het, is ah, het is echt jazz hoor, maar dat jazz. zijn wel echt... Uh, ja. uh, is New Orleans ook een beetje uh, de stad van jazz. Ja, Dat ademt ook echt uh, trompet ja. en uh, ja. Brass, ja, een beetje brassband-achtig. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, Louis Armstrong komt er natuurlijk vandaan. Ja. Maar het is inderdaad heel veel brass en uh, drums. Fats uh, echt... Domino schijnt daar ook uh, in die buurt. Uh, dat zou wel kunnen, ja. ja. Ja. Want bij een van de, de overstromingen hebben ze hem uit het water moeten plukken. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Ik moest denken, volgens mij had ik die, zijn piano ergens zien staan. Ja, ja, ja, ja. In, de, in dat museum ja. of zo. <laughs> daardoor ja. Ja. Uh, Maar dat is volgens mij uh, heel veel te beleven, denk ik, in New, ja. New Orleans. Nou, het is zeker niet alleen jazz. Er nee? is ook heel veel blues en gewoon heel veel live muziek. Dus ja. Ook salsa en punk-achtige dingen. Ja. En, uh, Toch wel. Dus ja, het, het, uh, ja, hoor, het is het ook wel modern zeker. Mo moderne muziek uh, ja. Ja. Goed, we gaan zo even. De zandloper is nog niet op. Maar ik ga toch alvast wat doen. Ja. Ja, ja, maar je hebt het ding ook niet met deze start. Plaats, uh, dus, uh, deze man, uh, hij komt wel uit Amerika, maar niet uit de buurt van New Orleans. Hij uh, komt in november naar uh, Nederland toe. Kan ik me in ieder geval uh, alvast uh, vertellen. Uh, in Hengelo gaat hij spelen. Uh, hij heeft uh, vorig jaar hier in, uh, in, uh, in Zandvoort heeft hij, uh, bij ons in de studio gezeten. En uh, werden we een beetje bijgestaan door Fabian en Dammers... die het een en ander uh, vertelde over Steven uh, Simons. Steven Simmons, Stephen Simmons moet ik moet het goed zeggen. Amerikaan uit de buurt van Nashville. Daar komt hij vandaan. Hij heeft uh, onlangs een album afgeleverd. Heer En het nummer wat je gaat horen. Dat heet uh, I'll Be Your Johnny Cash. where She asked me if I always wore black, cause it suits me fine. Not be your Johnny Cash.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 Dip into this ring of fire feel it baby burn Well, if you sit down Yeah. Het uh, hele rauwe wat we soms van hem uh, kennen meer. Nee, het is een heel gevoelig liedje. Ja. Uh, ben jij ook een beetje meer een fan van dit werk wat uh, Tom Weets uh, draait? Of, uh, ja, uh, ja? Wat, ja wat absoluut. Ja, dit is zijn, zijn eerste, allereerste plaat. Ja? En um, ja, dit vind ik ook wel echt de mooiste. Ja, want het is, ja, het ja, is ja. eigenlijk uh, de, de, de mensen die Tom Weets uh, zouden moeten kennen, die zeggen: dat is hem helemaal eigenlijk niet. Het is, uh, dat is totaal iets anders. Ja, misschien. Ja. Ja. Uh, ik, ik zit ook even te kijken naar de, de tijd. Want uh, ik moet even een beetje de tijd in de gaten houden. Ik heb een, uh, het laatste nummer, Marcus. Dat ga ik even nu aan jou vertellen. Is 2 minuut 12. Hoeveel uh, kan ik eventjes... Uh, doe ik even via de radio? Weet uh... je, anders doe ik het andersom. Ja? Het is nu uh, 20.56.20. Oké, okay. nou dan weet ik uh, dat ik ongeveer nog uh, ander, uh, anderhalve minuut heb. Uh, goed. <laughs> Zo via de radio. Ja, dat doen we even via de radio. We hebben niet zoals hele grote omroepen hier een terugtelklokje, Maar goed, dit Tom weet een van de eerste albums, het eerste album wat, uh, wat hij gemaakt heeft. Ja. Het is ja. totaal niet uh, wat ik al zei Tom weet, want die kennen we alleen maar van een ook te stemmen. Uh, ja. Ja, ja, maar hij was hier ook, denk ik nog wel stu ja, een stuk, ja, hij was natuurlijk een stuk jonger, ja. maar ja. ook volgens mij iets van twintig of zo. Ja. Niet vergis, ja. Ja, want wanneer uh, is dit uh, album? Heb je dat, uh, dat? Nee, weet ik niet uit mijn even... hoofd. Nee, nee, nee. maar ja. <laughs> staat er wel op, denk ja. ik. Uh, misschien dat Marcus het uh, weet. Ik ben wel benieuwd uit. Uh, ja, dus we zullen kijken of. Hey, wat het, uh, was de vraag? Van... Uh, welk jaar dit uh, album is uh, geweest? Want uh, jij hebt uh, het album voor je. Kijk. Ja, ja, ja 1973. Collega's. 73? Wow. Oh, dat is wel ouder dan dat. <laughs> dat ze toen ons CD hadden. Toen was ik net 7, 6, 7 jaar oh, ja. oud. Dus uh, voor de mensen die even meerekenen. Voor, voor, uh, deze maand word, uh, word ik, uh, ben ik van het bouwjaar 66, dus dan uh, kan je het uitrekenen. Ja, min 17. Ja. Voor mij dan, ja. Ja, duidelijk. Uh, Min 13? <laughs> Min 13. <dertien. laughs> dat is ook heel duidelijk meteen het antwoord. Weet je ook, leuke radio of een huiskamervraag. Hoe oud is Mirjam West? Nou, het antwoord is, uh, is gegeven. Uh, gewoon voor de rekenaars onder ons moeten dat... Uh, ik denk dat het... nu zo langzamerhand tijd ja. is om het uh, laatste nummer voor 9 uur in, in de, 2 minuut 12 duurt hij. Ja, ja, dat kan, kan dat? Gaan, ja. we, gaan we dat doen? Dan, dat gaan we nu doen. Hier is uh, Summer Hoes. Uh, dat nummer dat heet Shed My Leaves tot aan het nieuws van 9 uur. I'm still afraid That Each fall will hit me harder than the last.